5 uur. NPO Radio 1 met Lara Rentse. Komend uur in nieuws Co hoort u over de toon in de ruzie tussen Londen en Moskou. Die wordt steeds veller en de spanning lijkt dagelijks op te lopen. En de prestigeprojecten van wethouders en burgemeesters, u hoorde de afgelopen week bij ons daar verschillende voorbeelden van. Soms kosten ze heel veel geld. Hoe dat beter kan, bespreken we zo. Nu het nos Journaal. Sophie Verhoeven. De Britse verklaring dat Rusland vrijwel zeker achter de zenuwgasaanval op een oud spion zit... is volgens premier Rutte zeer geloofwaardig. Verder wil hij niet gaan, zei Rutte. Het is wel zo dat Nederland natuurlijk sinds de commissie Davids een lijn heeft afgesproken... Uh, voor de attributie van wie is de dader. Daar hebben we afspraken over gemaakt. Dat we dan ook zelf eigenstandige, een eigenstandige informatiepositie willen hebben. Die hebben we niet in deze kwestie. Maar als we naar het geheel kijken, uh, dan achten wij wel... die. De uh, verklaring van, van Engeland is heel geloofwaardig. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Johnson zegt dat president Poetin hoogstwaarschijnlijk persoonlijk opdracht heeft gegeven. om de oudspion te vergiftigen. Volgens Moskou overtreedt Johnson met die beschuldiging alle regels van het beschaafde diplomatieke verkeer. Het verhoor van Astrid Holleder in het proces tegen haar broer Willem is afgelopen voor vandaag. Ze gaf zelf aan te willen stoppen omdat ze er doorheen zat, zegt verslaggever Remco Andringa. Ze zei ik heb het gehad, ze zit met een ontsteking in haar schouder en het is, ze zit afgeschermd in een getuigencabine. Nou, het is redelijk krap daar, dus ze zei ik hou het niet meer vol en toen zei de rechtbank dan moeten we ermee stoppen. Vandaag mocht de advocaat van Holleder haar ondervragen... onder meer over haar getuigenverklaringen tegen hem. Dat de zitting tegen vier uur geschorst werd... zorgde voor teleurstelling in de zaal. Sommige mensen was het na urenlang wachten... net gelukt in de rechtszaal te komen. De zaak gaat volgende week vrijdag verder. De samenvattingen van de Eredivisie zijn ook de komende vier seizoenen bij de NOS te zien. Het contract daarover is verlengd tot en met het seizoen 2021-2022. De voormalige Zuid-Afrikaanse president Zuma wordt vervolgd wegens corruptie. Zuma zou eind jaren 90 smeergeld hebben aangenomen van wapenhandelaren. De aanklager trok de zaak eerder in, vlak voordat Zuma in 2009 tot president werd gekozen. Nu wordt de 75-jarige Zuma, die vorige maand aftrad als president, dus alsnog vervolgd. Het supportershome van FC Twente gaat 15 april weer open. Maar er mag dan nog een jaar lang geen drank worden geschonken. Het supportershome werd in april vorig jaar voor een jaar gesloten... na een inval tijdens de wedstrijd FC Twente-PSV. Daarbij werden harddrugs gevonden. Premier Rutte vindt de nieuwe campagnespot van de PVV onsmakelijk. Het filmpje van 2,5 minuut was gisteren te zien... in de zendtijd voor politieke partijen. De islam wordt daarin gelijkgesteld aan geweld, terreur... jodenhaat, homohaat en slavernij. Na het woord dodelijk druipt er bloed van de letters af. Volgens Rutte vindt het overgrote deel van de Nederlanders... het spotje onsmakelijk. Verder wil hij er niets over zeggen. Ook andere partijen nemen er afstand van. Tien wintersporters zijn in Georgië gewond geraakt toen een skilift op hol sloeg. Door onbekende oorzaak draaide de skilift de verkeerde kant op met dubbele snelheid. Enkele skiërs en snowboarders werden in een bocht meters uit hun stoeltje geslingerd en vielen in de sneeuw. Anderen sprongen er net op tijd zelf uit. De tien gewonden zijn er niet slecht aan toe. De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht en beelden van de opholgeslagen skilift in Georgië staan op nos.nl. Het weer dan nog, de regen gaat de komende uren steeds meer over in sneeuw of natte sneeuw. Morgen blijft het in het zuiden, licht sneeuwen en ook op de Wadden kan wat vallen, maximaal rond het vriespunt. En het waait flink. En zondag is het vrijwel over wel droog en vrij zonnig, maar nog steeds erg koud. Sofie, dank je wel. Door naar de verkeersinformatie met best wel drukke avondspit. Edwin Gerritse. Ja, zeker een drukke Spitslaren. maar er is ook goed nieuws uit het zuiden van het land. Van de A67 Belgische grens richting Eindhoven is eindelijk weer vrij na een ongeluk met een vrachtwagen. De weg was een groot deel van de dag dicht. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht staat tussen Vinkeveen en Maarsen een file met een half uur vertraging. De A7 ten oever richting Zaandam tussen Abbekerk en Horen een half uur vertraging. Daar ligt olie op de weg. één rijstrook is dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Knobbert trottenpodderplein 20 minuten vertraging door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. De N203 Alkmaar richting Amsterdam. Tussen de aansluiting met de A9 en Purmerend. 3 kwartier vertraging. Dat komt door de afsluiting van de N246. Daar is een vrachtwagen gekanteld. En op de N302 de Dijk Lelystad richting Enkhuizen. staat een vierde met 3 kwartier vertraging.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 NOS NTR. Het was de langste rij tot nu toe bij de rechtbank in Amsterdam vanochtend. Om vijf uur stonden er al belangstellenden in de rij... voor de tweede dag van het verhoor van Astrid Holleder. En je wilt toch eens uh, horen van hoe dat hier gaat? Hè? Het is meer de familieband die je nu te horen krijgt. Lara Rensen. Nieuws Co. Het zal ook te maken hebben met het boek dat Astrid Holleder schreef, vermoed ik. Het was een stevige confrontatie vandaag... tussen Astrid Holleder en de verdediging van haar broer Willem. In de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam... werd Astrid ondervraagd als getuige in de zaak tegen haar broer. Die wordt verdacht van moorden in de onderwereld. Justitieredacteur Remco Andringa van de NOS was er de hele dag bij. Waren dat echt verhitte taferelen, Remco? Hoe zou je ze omschrijven? Ja, nou dat is een heel uh, precieze omschrijving. Uh, er heerste zo nu en dan een behoorlijke ruzieachtige sfeer in de rechtszaal. Uh, Astrid Holleder zat in een cabine, afgeschermd voor haar broer en voor het publiek. Uh, de advocaat van Willem Holleder kon haar wel zien en uh, ja, hij legde haar het, het vuur aan de schenen over allerlei kwesties uh, waarover Astrid zou hebben gelogen. Nou, Dat leidde tot veel irritatie over en weer. Regelmatig antwoordde Astrid bozig uh, na een vraag, nou dan heb je dus echt niet begrepen. Hè? En die, die toon die was van beide kanten fel uh, en ze praten ook regelmatig dwars door elkaar heen. Een enkele keer moest de rechtbank ingrijpen om de gemoederen weer uh, te bedaren... zodat het verhoor ja, op een normale toon weer verder kon. Ja, dat klinkt heel intens. Hoe hield Astrid Holleder zich? Ze hield zich goed staande. Ze liet zich zeker niet in de hoek drukken waar de advocaat van Willem Holleder haar wilde hebben. Namelijk van iemand die op goede voet stond met haar broer. en zelfs uit was op crimineel geld. Ze bleef daar de hele dag fel tegenin gaan. Astrid is zelf advocaat. Dus ze weet ook hoe het eraan toe gaat in de rechtbank. Ze was behoorlijk boos af en toe. maar ja, liet zich ook weer niet totaal overmannen door emoties. De advocaat van Willem Holleder die probeerde met een hele berg tapgesprekken. te bewijzen dat ze een. Ja, dat ze normaal en, en liefdevol omging met haar broer. Uh, Astrid die bleef er keer op keer op hameren dat dat allemaal maar schijn was. U wilt gewoon niet begrijpen hoe wij communiceren, riep ze op een bepaald moment. Uh, hun omgang was volgens haar totaal verknipt. Uh, het was een kwestie van vooral aardig doen... alleen maar om de psychopaten die haar broer zou zijn in toom te houden. Heb jij Willem Holleder zelf nog iets horen zeggen? Nee, uh, hij heeft geen woord gezegd. Eén keer schoot hij in de lach, uh, op weer zo'n verhit moment. Uh, hoor ik hem nou lachen, riep Astrid toen boos. Maar uh, zelf heeft Willem Holleder geen enkele vraag gesteld. Uh, dat liet hij allemaal over aan zijn advocaat. En net zoals tijdens eerdere getuigenverklaringen... was hij wel onrustig. Hij, scho hij, hij schoof veel heen en weer op zijn stoel... Uh, deed zijn leesbril op en af... en, uh, en uh, nou ja, zat nog eens, nogal eens met zijn hoofd te schudden. Vooral op momenten dat Astrid uh, stevige uitspraken raken deed. Bijvoorbeeld dat ze het recht heeft zijn leven af te pakken omdat haar moeder een slecht product op de wereld heeft gezet. Toch bleef uh, ja, Willem Holleder ook op die momenten stil. Uh, en ook toen Astrid Holleder de namen noemde van de mensen die de moord op zwager Cor van Hout zouden hebben uitgevoerd in opdracht van haar broer, uh, reageerde uh, Willem Holleder verder niet. Een opmerkelijk fenomeen is toch het publiek dat afkomt op deze rechtszaak. Het was, het was, het was weer veel vandaag. Ja, de, de eerste mensen die stonden echt al voor dag en dauw voor de deur... om een plekje in de zaal te bemachtigen. Mijn collega Matthijs van der Wiel die sprak vandaag een vrouw... die maar liefst zes uur in de rij heeft gestaan om binnen te komen. Vanaf kwart over zeven. Maar er staan die mensen die waren hier om kwart over zes... die zijn ook nog niet binnen. Nee, dus... ja. Alleen de mensen die hier om vijf uur waren, die zijn binnengekomen. Dus tot nu toe. Ik je vindt het nog wel de moeite... Ja hoor, ik heb toch niks anders te doen vandaag. Dus, uh... wat, wat is er leuk aan? Om het een keer mee te maken hoe dat gaat. In de rechtbank met een getuigenis en dan met zo'n grote getuigenis. Hoe gaat het binnen? Kun je me even vertellen? Ja, Ik heb nu geen telefoon bij me, dat mag niet, dus ik kan het nu niet zien. En wat, wat doe je hier dan uh, in die uren? Nee, Iedereen praat een beetje met elkaar, zo dood je de tijd wel. Hoe lang sta jij er al? Ik sta er sinds half acht. Ik sta heel dichtbij en ik wil heel graag een keer meemaken. Dus ja, dan geef ik ook niet op. Ja. En waar kom je vandaan? Ik kom uit Friesland. Uit Friesland? Ik volg het al een aantal jaar. De hele familie. En uh, ja, ik vind niet, ik vind het gewoon interessant om te kijken wat, wat in, er, in zo iemand omgaat. Ik stond hier ook vanaf half acht. Ik had wel verwacht dat ik binnen zou komen, ja. Waar kom je vandaan? Engelo. Vanochtend ook? Ja, half zes zat ik een auto. Ik volg de zaak ook al jaren. En wat betreft, ik heb niks met strafrecht, ook geen studie of zo. Maar ja, het proces van de eeuw het is niks zo interessant als deze rechtszaak. En de rechtbank gaat nu dus wat regelen, hebben wij begrepen, voor deze dagjesmens. Wat gaan ze doen, Remco? Ja, met enige schroom gaat de rechtbank vanaf volgende week een zaal voor het publiek inrichten... op de gewone rechtbanklocatie in Amsterdam, waar je dan via een videoverbinding de zaak kan volgen. Uh, schroom, omdat dit proces geen theater is, zei de rechtbankvoorzitter vandaag nog. Maar ja, aan de andere kant, zijn die rijen voor de deur een feit? Ja, en moet je daar dus wat mee? Tot slot, het, gehuig, het getuigenverhoor is natuurlijk nog niet helemaal afgerond. Uh, ze zijn vandaag voortijdig gestopt. Wanneer gaat het verder? Uh, volgende week, halverwege de middag vandaag, gaf Astrid Holleder het op. Hè. Ze zei dat ze niet meer verder kon, ook vanwege een ontsteking in haar schouder. Dan is het niet erg comfortabel in zo'n krappe getuigencabine. Dus staakte de rechtbank het verhoor... tot grote teleurstelling van de dagjesmensen. Uh, vrijdag gaat het weer verder. Dan uh, zal het ook gaan over de nieuwe geluidsopname van Willem Holleder... waarmee Astrid deze week op de proppen kwam... en die belastend uh, zouden zijn voor haar broer. Remco graag over de zaak Holleder. U vindt er meer over op onze site. Het Kremlin noemt de beschuldiging van Boris Johnson... de Britse minister van Buitenlandse Zaken, schokkend. Volgens Boris Johnson is het overweldigend waarschijnlijk... dat de Russische president Poetin zelf achter het besluit zat... om de Russische oudspion Skripal te vergiftigen met zenuwgas. Our quarrel is with Putin's Kremlin and with his decision. And we think it overwhelmingly likely that it was his decision... to direct the use of a nerve agent on the streets of... Of the UK on the streets of Europe for the first time since the Second World War. Stevige taal, opnieuw vanuit Groot-Brittannië. Wij gaan naar Margriet Drent, veiligheidsspecialist van Instituut Klingendaal. Zij volgt de oplopende spanning tussen de twee landen. Mevrouw Drent, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat een harde taal, hè, komt er vanuit Groot-Brittannië. Dat zijn we toch niet gewend van de Britten? zijn meestal diplomatieker. Waarom zetten zij zo hard in? Nou, ik denk dat dat wel past in de oplopende spanningen die, uh, die het Westen met Rusland ervaart. En ik denk ook dat uh, Groot-Brittannië op dit moment, uh, nou ja, de verschillende incidenten die er zijn geweest uh, met uh, russische oligarchen uh, op hun grondgebied, met spiongen op hun grondgebied, die mysterieuze doden... Uh, uh, dat veroorzaakt dan. Dus zij uh, zijn op dit moment ook een beetje aan het uh, laten zien dat ook na de Brexit ook Verenigd Koninkrijk uh, een stevig uh, woordje kan meeblazen op het internationaal toneel. Dus ze zetten dit al stevig aan, inderdaad. Dus ze zijn ook op zoek naar een nieuwe positie in dat opzicht, zegt u. Ja, dat denk ik wel. Uh, het is duidelijk na de brexit, de, het Verenigd Koninkrijk zoekt een mondiale rol, wil, wil een mondiale speler zijn. Uh, en dit hoort daar denk ik wel bij, uh, om te laten zien dat er met hen niet te zolle valt. Uh, wordt er nu hard uh, teruggeduwd uh, naar Rusland. Ja, uh, heeft u het idee dat het conflict ook aan het escaleren is of hoort dit bij stevige taal uh, in een spel dat gespeeld wordt? Ja, ik, ik vind wel dat, uh, uh, dat Rusland wat een stuk brutaler wordt in, uh, in de manier waarop het uh, lijkt uh, te handelen in, in het Westen ook. Um, dat noemen we eigenlijk ja, een soort hybride oorlogsvoering, wat ze aan het doen zijn. Mm -hmm. um, en uh, ja, je ziet sinds 2014, sinds uh, Rusland de Krim uh, heeft uh, geannexeerd dat de betrekkingen natuurlijk echt heel slecht zijn met Rusland. Maar ja, het wordt er allemaal niet beter op. En, en dit soort zaken verslechtert de betrekkingen wel degelijk. Hmm. Opvallend is ook dat er gisteren massaal steun kwam... van andere Europese landen, van de NAVO en van de Verenigde Staten. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, in eerste instantie was het natuurlijk wel zo dat Trump uh, niet Rusland met uh, met naam noemde toen hij uh, het Verenigde, nou ja, eigenlijk zijn dus steun uitsprak voor het Verenigd Koninkrijk. Uh, later, ja, het was een, het was een beetje de one who knappie neemt, hè? Ja, precies. Later, later deed, hij dat, deed hij dat wel. En ook uh, Nikki Haley, zijn, de ambassadeur bij de, de Veiligheidsraad... nam dat heel sterk in de mond. Uh, dus daar, ik denk dat er dus uh, hele sterke aanwijzingen zijn... dat Rusland wel degelijk achter deze zenuwgasaanslag uh, aanslag zit... En dat de Verenigde Staten vooral heel graag ook de nou, solidariteit willen betuigen met toch een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste bondgenoten in Europa. En u zegt... Ik denk dat ze daar eigenlijk niet meer omheen konden. U zegt hele sterke aanwijzingen. Dat is dan het werk van inlichtingendiensten. Of hoe, hoe moeten we dat zien? Ja, dat denk ik wel. Ik, uh, daarachter de, de schermen wordt daar uh, informatie uitgewisseld... zonder twijfel uh, waar, deze, uh, waar dit zenuwgas vandaan uh, zou kunnen komen. Uh, en ik neem aan dat er, dat er veel informatie wordt uitgewisseld... waaruit... Ja, en de aanwijzingen zijn toch wel erg sterk. Maar goed, het, het is, is nog... dan ontkent natuurlijk uh, heel uh, stellig. Ja. Dat is ook heel gebruikelijk overigens. Dus dat is ook niet heel uh, verrassend. Uh, maar uh, ja... De afkomst van het zenuwgas, het feit dat het een Russische ex pion was, duidt toch wel op. Het heeft toch wel erg veel beschijn van dat Rusland hierachter zou zitten. En aangezien ook de Amerikanen nu zo sterk meegaan in hun veroordeling... Zou dat, nou, is mijn vermoeden dat het zo is toch wel sterker geworden. Margit Rent, veiligheidsspecialist van instituut Klingendaal. Dank. Analyse. Wij gaan nog even naar een analyse van de verkeersinformatie. Edwin Gertsen. Ja, het is een drukke avondspits, Lara. Met veel ongelukken, vooral in Noord-Holland. In het zuiden van het land gaat nu wat beter. Nu de A67 bij Eersel weer vrij is. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum is de vertraging tussen Henrikiet Ambacht en Sliedrecht een half uur. Op de A7 Den Oever richting Zaandam zijn opruimwerkzaamheden tussen Abbekerk en Horen een half uur vertraging. Daar ligt olie op de weg. De rechterrijstrook is daar dicht. Heel wat uh, bestuurders lokaal hebben de behoefte om iets na te laten. Iets groots, een kunstwerk of een uh, kabelbaan, wel. Ja, over twee doen meer, waarom niet? Kost allemaal veel geld, heeft het ook zin? Gaan we straks een analyse op loslaten. Hey, where did we go? Days when the rain... Chippin' and a-jumpin' De titel van het nummer was Brown Skinned Girl. Het is gaan heten Brown Eyed Girl van Van Morrison. Een protestlied tegen racisme. Tien minuten voor half zes. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. Ik neem u mee naar de prestigeprojecten van de afgelopen week... die we de revue hebben laten passeren in Nieuws en Co. Want er zijn nogal wat wethouders en burgemeesters... die iets bijzonders willen nalaten... Het mag een gebouw zijn, een kunstwerk of een kabelbaan, maar ook wat kosten. De vraag is waarom ze dat doen en of het niet soms zonde van het geld is. Bij me in de studio is Peter Willem van Lindenberg... directeur van projectmanagement en adviesbureau Business. Welkom. Dank je wel. Um, voordat we verder praten neem ik de luisteraars en u even mee terug... naar een korte compilatie van de afgelopen week. Ja, dat is de droom van Rotterdam, hè? een lijn van ja. strand tot strand. Dus hij gaat van Nesselandenstrand naar Hoek van Hollandstrand. Daar moet Rotterdam ook voor bloeden. Daar moet de Rotterdam flink voor bloeden met een bedrag van 35 miljoen. En de rest van het bedrag wordt ook gewoon opgehoest uh, met publiek geld. Want het komt van de metropoolregio, dus het is eigenlijk uh, verdriet voor velen. Een icoon wat er uitspringt... En we hebben bedacht een kabelbaanverbinding. Maar dan met een glazen bodem, want je kan naar beneden kijken. Als ze geld te veel hebben, moeten ze dat aan ons geven... en geen kabelbaan maken. Ach, nou, alsjeblieft niet. Lijkt me wel leuk. Ja? Peter is een heel leuk dorp om te winkelen. Ja, het lijkt me heel leuk. De tijdwinst. U nou, bent sneller op station Haarlem. Uiteindelijk is het maar 1 à twee minuten nu in de praktijk. Maar ik geef eerlijk toe, het ziet er, het ziet er mooi uit, hè? Weet u ook wat dit gekost heeft... Nee, echt niet. Ik weet echt niet. 35.000 of zo? Doe maar keer duizend. 35 miljoen. Dat is nogal veel. Ja, we zijn hier bij de Jansbeek in Arnhem. En die is sinds kort aangelegd en in gebruik genomen. En het is echt geweldig voor de verkoeling in de zomer. Ik zie iedereen al een pootje baden. En er is ook nog een ander... Het bescheiden probleem dat er af en toe iets anders invalt wat er niet in hoort. Oh, drie auto's zijn er al in gereden en van de week een fietser. Ja, De auto's hebben we bekeken en de bebording staat heel goed. Dus ja, dan blijft het toch een menselijk fout. Plons was het. Peter Willem van Lindenberg, welkom. Ik zei het net al, u doet onderzoek naar dit soort projecten. Hoe luistert u hiernaar? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, het is natuurlijk een mooi onderwerp, want het is ook vaak wel gelukkig dat er dit soort projecten zijn. Want dat maakt de stad mooier of de leefbaarheid vergroot het. Uh, en dan is het altijd jammer dat er vaak verrassingen zijn. Dat het niet voorspelbaar is verlopen of dat de, eigenlijk de, de gemeenteraad wordt verrast met een kostenoverschrijding. Of de bestuurder eigenlijk te optimistisch is geweest. Kent u veel optimistische bestuurders? Zijn ze over het algemeen uh, optimistisch ingegaan? Ja, ik denk het wel. Ja? Uh, ik denk om Het gaat veel, natuurlijk veel over burgemeesters en wethouders. Het is ook wel leuk dat wethouders die zijn politieker. Die zitten er ook wat korter. Mm -hmm. ook burgemeesters die al meer, soms meer dan twintig jaar een stad hoeden. Dus die hebben ook een wat langere blik. En wethouders die, om daar te komen moet je ook een optimistisch mens zijn. Dus het glas is half vol. En dan ben je misschien ook wat eerder bereid om wat minder snel aan risico's te denken. Omdat je ook uh, iets moois wil maken. Wat ook terecht is. Ja, want waarom willen wethouders en burgemeesters graag iets nalaten? Heeft u daar een idee bij? Uh, nou, er zijn best wel veel uh, diverse projecten. Soms is het echt een project die aan een persoon hangt. En vaak is het ook een echt een meerjarenproject... waarbij meerdere bestuurders betrokken zijn geweest... waardoor het eigenlijk niet aan één bestuurder hangt. Mm. Iets nalaten, uh, ja, dat is denk ik eigenlijk ook de reden... waarom sommige mensen een boek schrijven... of omdat het ook wel een beetje bij ons past... om een soort footprint te hebben... in de tijd dat je verantwoordelijk bent. En dan is het ook iets, zeker als het iets waardevols is... voor een, voor een dorp, voor een stad... Dan is het ook eigenlijk heel gaaf om iets te mogen nalaten. Mm. Ja, uh, als het dan maar niet verrast. En als er, als er dan eigenlijk maar geen publieke gelden worden verspeeld. Want lijkt het nou maar zo of... Hè, want het kan natuurlijk ook zijn dat uh, wij als, als media... vooral kiezen voor projecten hè, dat, dat, die mislukken. Dat het daarom in ja. het nieuws komt. Uh, we hebben het misschien minder vaak over um, gelukte projecten. Uh, dat uh, is een aantekening uh, in ja. ons dossier bij deze. Um, maar lijkt, het lijkt wel of ze vaker mislukken dan lukken. Ja. Ja, en, en uh, wat er vaak onder mislukken wordt geschaard... is dat het dan veel meer heeft gekost. En vaak is het eindresultaat wel, wat we deze week hebben gehoord... over busbanen of de Hoekse mm. lijn waar nog een wethouder op uh, is gesneuveld. Uh, um, ook eerder bij grote projecten, dan komt het er wel. Maar het komt er later en met meer belastinggeld... wat er toch aan besteed moet worden. En dan noemen we het vaak mislukt, uh, maar het is er wel gekomen. Ja, alleen uh, een stuk duurder dan we hadden verwacht. Ja, Um, met als gevolg dus um, nou ja, dat uh, de gemeentes meer moeten ophoesten. Ja. Uh, en dus burgers. Dat ja. dat gaat meestal ten koste van iets anders. Dat um, projecten soms ook halverwege stoppen. Dat er wethouders aftreden zoals bij de Hoekse lijn. Wat ik me afvraag, waarom laten ze het zover komen? Is dat te voorzien? U bent gespecialiseerd in projectmanagement. Ja, Nou, het is wel, we hebben daar ook onderzoek naar gedaan. en Het, en het is bijzonder dat het tussen, eigenlijk tussen het bedrijfsleven en de overheid niet verschilt. Dat het afronden van grote projecten even moeizaam is. Uh, in het bedrijfsleven als in de, in de publieke sector. Maar dat in de publieke sector gaat het over geld... dat wij als burger, als kiezer... Ja. allemaal hebben opgebracht. Dus dan mag er ook meer aandacht voelt voor Het voelt een zijn. beetje als geld van ons ook ja, natuurlijk. Ja, het zijn onze belastingmiddelen. Mm. En, uh, en wij verkiezen dan in ons democratisch stelsel zo raadsleden die daar voor ons moeten hoeden. Dus die de alertheid moeten hebben... En, maar ook de informatie moeten hebben... om te kunnen beslissen en soms ook te kunnen stoppen. En de, het lef moeten hebben om dan uh, de stekker eruit te trekken... als het niet voldoet aan de verwachtingen. Mm. Uh, en daarmee... Uh, is het wel belangrijk, Is het, die informatie is wel het cruciale woord. dat je ja. um, uh, Natuurlijk worden dingen vaak optimistisch ingeschat. Om uh, dingen voor elkaar te krijgen en een politieke keus te maken. Uh, wordt uh, vaak het positieve scenario voor het voetlicht gebracht. En het reële scenario of de bandbreedte in scenario's, daar wordt minder over gesproken. Dus ook naar gemeenteraadsleden toe. Ook naar gemeenteraadsleden. ook omdat het positieve scenario past bij de bestuurder die iets wil hmm. uh, neerzetten. Maar zij ze, ze ze zijn toch verplicht om alle informatie te delen met ja. gemeenteraadsleden. Ja. Net zoals dat hoort in de Tweede Kamer bijvoorbeeld. Ja. En ik denk ook dat wij als kiezer uh, mans genoeg zijn, rationeel genoeg zijn. om ook als het dan een reële verwachting is. Een yeah. reële business case wordt het dan vaak genoemd. Als hier ligt niet, dan misschien wat hoger uit, uitpakt. Maar als we zien wat het effect is. Dat we daardoor naar het strand kunnen met de metro. Of dat we daardoor... Een, een beter leefbare en kwalitatief hoogstaande stad hebben... dan zijn we ook wel bereid om dat te steunen en daar ja. meer geld voor te geven. Zullen we eens naar het adviesdeel gaan? Wat moet een wethouder of burgemeester doen om een project zonder kleerscheuren af te leveren? Um, ja, zij zijn dan eigenlijk de opdrachtgever van die projecten... en die moeten daarmee ook aan de bal blijven. Dus continu, en soms duren project heel lang... en dan toch eigenlijk de discipline en de lange adem hebben... om zo'n project of programma te blijven volgen... Uh, ook al heb je een prachtige programmadirectie opgetuigd... of heb je hele goede projectleiders. Zelf op de bal blijven. Ja, en, en daarmee ook de informatie hebben. Om okay. te weten hoe het gaat. En uh, een andere belangrijke is dat je uh, uh, vaak met diverse partijen werkt... die met elkaar moeten samenwerken. En nee. wie is dan de eerste die durft te zeggen... oei, het gaat eigenlijk niet goed. He, dat, als je met z'n tweeën de tank aan het dansen bent... Nou, wie zegt als eerste, het gaat eigenlijk niet zo lekker? Ik sta op mijn voet. Ja, stop even. Uh, en dat is zeker bij, als je in de relatie zit tussen opdrachtgever en leverancier... is het lastig om dat te zeggen, Van het gaat eigenlijk niet goed. Ik denk dat we of moeten melden dat we een overschrijding hebben... of ik denk dat we zelfs moeten melden dat we moeten stoppen. Om die stap te nemen, zeker als je dan met meerdere stakeholders werkt... wat bij veel projecten zo is, ook in, uh, bij onze gemeentes, dan is het lastig. Uh, dus je moet daar ook het lef voor hebben... om te durven luisteren naar de signalen die je krijgt. Ja, of mensen om je heen verzamelen die dat durven zeggen. Ja. En de raad heeft daar een belangrijke rol in. Dus richting de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week... heeft de, raad, de, de gemeenteraad in Nederland heeft het budgetrecht. Dus ze mogen over het geld gaan. En ze hebben ook het controlerende recht. Dus zij moeten ook in positie zijn om er iets van te kunnen vinden. Maar dan te vinden. moeten ze ook de kunde hebben en de deskundigheid om ja. dat te kunnen. Ja, en daar wordt een raad wel bij geholpen. Dus okay. uh, omdat je eigenlijk wel de beslissing steunt... want alle voorstellen die we afgelopen week ook in jouw programma hebben gehoord... die zijn ook ooit langs de raad geweest, dus je hebt er zelf voor gekozen. Ja. En om dan ook weer zelf te durven zeggen... ik vind het eigenlijk toch niet zo'n goed idee... heb je een uh, hulpmiddel nodig? Vaak is dat de rekenkamer, dus elke gemeente heeft ook een rekenkamer... of rekenkamerfunctie waar je eigenlijk een onafhankelijke toets kan doen op voortgang, op informatiepositie, op risico's... Die, die zijn ontstaan gedurende het project... en die je hmm. vooraf niet kon inschatten. Nee, Dus continu op de bal blijven uh, en de bal volgen... ook als raadslid, ja. heel belangrijk. Ik denk uh, dat ze hier wel wat mee kunnen Dankjie. in de gemeenteraden. Uh, dank Peter Willem van Lindenberg voor dit gesprek. Ja. Wij gaan zo uh, door naar... Uh, de lokale politiek blijven we eigenlijk bij, namelijk bij de SGP. Dan ja, denk je toch vooral aan mannen, donkere pakken, misschien een beetje grijs. Maar in Amsterdam voert een 24-jarige vrouw de lijst aan. En als belangrijkste verhaal om 6 uur, we hebben gekozen voor Rusland opnieuw. Gaan we kijken naar wat er nog over is van de oppositie tegen president Poetin... vanwege de verkiezingen van zondag.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 Slim online boekhouden voor accountants en ondernemers. Samen het beste resultaat.nl. Koop nu Pokon biogazonmest en win een robot grasmaaier. Meer weten, ga naar Polkon.nl. Ook alles onder de 20 euro zonder verzendkosten laten bezorgen. Je kan het met Bol.com. Want met Bol.com Select wordt je bestelling altijd gratis bezorgd. Voor maar 9,99 euro per jaar. Word nu lid van Select op Bol.com. Powerplay van de Russen. ...en het importeren van Turkse spanningen. Daar kun je van achter de dijken over schreeuwen. Of je doet er op het wereldtoneel wat aan. Gelukkig kun je kiezen. Kies VVD. Kies voor Doen. Het hele jaar gratis bezorging zelfs op zondag... ...wordt nu lid van Select op bol.com...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 Vroege Vogels TV slaat twee dagen en nachten het bivak op in natuurgebied het Nadermeer. Dat betekent rietsnijden in de Vrieskauw. Voor speuren naar reeën, Onderzoek naar zeldzame muizen. En contact met de eenzaamste kerkhuil van Nederland. Vroege Vogels TV, vrijdagavond, vijf over half acht. Bij BNN Vara op NPO 2. NPO Radio 1. Het is half zes tijd voor Sophie Verhoeven en het NOS Journal. De voormalige Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma wordt alsnog vervolgd voor fraude, corruptie, omkoping en witwassen in verband met de aankoop van een partij wapens eind vorige eeuw. De aanklager trok de zaak eerder in vlak voordat Zuma in 2009 tot president werd gekozen. Het Hoge Rechtshof oordeelde dat de aanklager dat besluit niet genoeg had onderbouwd.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 Volgens de Britse politie is de Russische balling en zakenman Nikolai Glushkov vermoord. Hij werd maandag in zijn huis in Londen gevonden. Vermoedelijk is hij gewurgd. De politie benadrukt dat er tot nu toe geen aanwijzingen zijn voor een verband met de vergiftiging van de Russische ex-spion Skripal en zijn dochter.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 No? Ja, maar kort, <laughs> dat wist ik wel hoor. Ja, nee, die koude lucht die, uh, is nu al heel duidelijk zichtbaar. Wacht even, we gaan even je microfoon goed zetten, want er is iets raars. Het is nummertje EV3. Ik moet even de andere microfoon oh, hebben inderdaad. Ik had het een Nou, gaan we nu nog een keertje beginnen. Ja, ja dat is heel raar hier. De Sorry koude lucht komt eraan en um, die koude lucht die, uh, is al aanwezig, want het is uh, slechts 2 graden op dit moment in het noorden van het land. En er ligt ook een zone met neerslag van uh, zo'n beetje de kop van Noord-Holland... over Flevoland, de Veluwe, naar de Achterhoek. En daar sneeuwt het al uit. En die sneeuwzone die zal langzaam maar zeker wat verder naar het zuiden trekken. Zal denk ik een groot deel van de nacht nog steeds voor wat sneeuwval kunnen zorgen. En dat betekent ook dat het glad kan worden. Dat is dus vanavond al het geval. En dat zal ook vannacht en morgenochtend zeker nog voortduren. Die sneeuwzone die ligt ook morgen nog over het zuiden van het land. Dus daar kan het morgen overdag ook nog wat, af en toe wat sneeuwen. In het noorden zal dan de zon waarschijnlijk wel eventjes tevoorschijn komen. Maar het is morgen echt snijdend koud... Want er staat een windkracht 5 tot 6 boven land. Ja. En aan de kust en uh, op het IJsselmeer windkracht 7. Op de, in het warre gebied kan het zelfs windkracht 8 worden. Met windstoten van zo'n 80 tot 90 km per uur. Dat voel nou, je. dan wil je echt niet buiten zijn. Want de temperatuur die komt nauwelijks boven het vriespunt uit. Mm -hmm. Dat koude weer hadden we ook nog zondag. Dan is de wind wel iets minder. En we hebben ook wat meer zon. Waardoor de temperatuur net boven het vriespunt uit kan komen. Uh, maar goed, het zal nog steeds een uh, zeer koude dag zijn. Na het weekend draait de wind naar het noorden... en dan, ja, dan komt er wat zachter lucht van zee onze kant op... en dan verdwijnt de winterkou. Zou het dan echt lente worden, denk je? Ik hoop het. Ja, dat hoop ik ook. Dank je wel, Gerrit. Edwin Gerritsen, hoe is het op de weg? Ja, het is een uh, drukke spits met uh, veel ongelukken. Vooral in Noord-Holland. In het zuiden gaat het nu een stuk beter... omdat de A67 bij Eersel weer vrij is... Op de A7 de oever richting Zaandam tussen Wochnem en Horen. 20 minuten vertraging de opruimwerkzaamheden. Er ligt olie op de weg. 1 rijstrook is dicht. De A15 Rotterdam-Gorkum voor Papendrecht. 20 minuten. De N2 de randweg Eindhoven richting Maastricht. Tussen Veldhoven en de Heide Een half uur vertraging. Op de N203 ook maar richting Amsterdam. Tussen de aansluiting met de A9 en Purmerend. Een half uur vertraging. Dat komt door de afsluiting van de N246. Daar is een vrachtwagen gekanteld. En er vielen waarvan wij de oorzaak nog niet weten, de N302, de dijk Lelystad-Enkhuizen, tussen Lelystad en Enkhuizen, een uur vertraging. Magistraal. Neo Rauch in de fundatie zwollen. Met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl.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 Wordt lid voor slechts 7,50 euro per jaar? Bel nu 0900 4x5 3x0. 10 cent per minuut. Of ga naar ik lid van Max.nl. Je bestelling zelfs in de avond gratis laten bezorgen. Word nu lid van Select op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 Hoe krijg ik dat geregeld? Salarisadministratie doe je samen met SD Works. Laat je inspireren op sdworks.nl. voz SD uh -huh. waarde verlagen? Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl. HR payroll en tax and legal doe je samen met SD Works. SD works, works. Uh -huh. minuut over half zes. Fijn dat u luistert naar nieuws en co. We gaan het weer over de gemeenteraadsverkiezingen hebben. Nog eventjes dan bent u aan de beurt. Vandaag kijken we naar de SGP. Want die partij doet iets opmerkelijks voor SGP-begrippen. In Amsterdam heeft de partij een jonge vrouwelijke lijsttrekker. Paula Schot heet ze Ze is docent burgerschap in Amsterdam. Ze is 24, was jarenlang actief bij de jongeren van de SGP. De partij doet voor het eerst mee in de hoofdstad. SGP-lijsttrekker was op een verkiezingslunch bij ROC Zuid in Amsterdam. Een lunch, kopjes soep, wat broodjes op tafel. Wat voor soep is het? Pompoenwortelsoep. Lekker? Ja. Ik heb hem nog niet geproefd. Een leerling of team die met twee politici Lekker. aan het praten zijn. Zal ik een Ik ben Barbara Schot, lijsttrekker voor de SGP in Amsterdam. Ik ben 24 jaar. werk zelf ook in het onderwijs, ook op uh, MBO en HBO-instelling. Kleine, kleine particuliere school. En uh, ik ben benieuwd wat jullie allemaal te vragen of te zeggen hebben. Dus, nou ja. Brandbos zo meteen, dan uh, kunnen we elkaar beter leren kennen. Ik ben Damaris, ik ben 22 jaar. Uh, ik doe de opleiding Schoonheidsspecialisten. Uh. Mijn man, mijn dochter en ik, wonen bij mijn moeder thuis. En um, we zijn heel stabiel. Financieel hebben we het goed. We hebben gewoon echt alles op een rijtje. Waarom krijgen wij moeilijk een woning? En mensen met veel schulden, die bijna niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, krijgen dat wel gemakkelijk omdat ze hulp krijgen van instanties. Ik heb het gevoel dat ik eigenlijk gestraft word voor mijn goede daden. Ja, pak je gelijk een heel complex onderwerp. Wat <lacht> wij als SGP dan bijvoorbeeld zeggen is: nou, ja, ga nou, we hebben hele goede ontwikkelingen, hele snelle technologische ontwikkelingen. Uh, en ga dat dan slim inzetten. Dus enerzijds zijn wij voor wat grotere gezinswoningen. Ook in de sociale huur. Omdat de, wij van overtuigd zijn dat ook gezinnen horen bij de stad Amsterdam. Die meneer wil nog wat zeggen. Oh, nee, die wil wat vragen. Oh, vragen. <laughs> het ging over woningbouw, discriminatie. Een, een, maar... maar niet over de SGP. Hoe bijzonder vond je het dat er iemand van de SGP bij zat? Ja, ik, ik ken de politieke partij niet zo goed. Dus ik heb het ook niet gelezen. Maar het is natuurlijk altijd heel fijn dat er uh, iemand van een politieke partij... Um, heel betrokken wordt zijn met studenten. En om uh, um, ook naar hun wat luisteren. En dat, dat het belangrijkste is wat je kan doen als politicus. Is als luisteren. Ja. Weten wat er speelt. Weten wat er leeft. En dat uh, kan je alleen maar doen door je... Uh, open op te stellen en dus aanwezig te zijn op een nou ja, fantastisch evenement dat hier wordt georganiseerd. Super belangrijk dat studenten betrokken worden bij politiek. Ken jij de SGP? Ik ken het wel een beetje van mijn moeder, want uh, mijn moeder werkt uh, in het wijscentrum en die, daar komen ook uh, soms uh, SGP'ers aan. Dus ik ken het wel een beetje, maar niet helemaal. Want ik, uh, ik wil er wel graag op stemmen, maar ik twijfel ook nog tussen anderen. Ben je gelovig? Nee, ik ben niet gelovig. Nee, ik ben uh, gewoon Nederlands, Nederlandse, Hollandse, eigenlijk. <laughs> Kun je dan... ook, geloof ik, zijn? <laughs> nee, ja, klopt. Maar uh, mijn moeder is wel gedoopt dan. Maar uh, nee, ik zelf niet. Het valt me op dat in uw antwoorden op geen enkele manier het geloof erbij gehaald wordt. Ja, volgens mij is het geen geheim dat wij een christelijke partij zijn... en dat we daar uit de Bijbel onze normen en waarden halen. Uh, en voor mij is het niet altijd per se nodig om dat er bovenop te leggen. Ik denk dat je ook juist door het gesprek... en door uh, uh, de maatschappelijke problematiek te benoemen... Uh, dat je daar ook uh, uiteindelijk misschien wel meer soms mee bereikt. Mm -hmm. U werd lijsttrekker en toen werd er gezegd... Uh, we feliciteren u en later bleek die, die felicitatie... Vanuit het bestuur helemaal niet bedoeld was. Ze zeiden van ja, nou, we zijn het er helemaal niet mee eens dat daar een vrouw zit. Uh, nou, dat is iets zwart-wit geschetst, ja, maar. Zo zijn we. Uh, ja. Zo, dat, ja, zo zijn Heel goed, nee. Dat geeft op zich niet. Kijk, uh, ik wist dat, uh, dat dit gevoelig lag binnen de partij. Dus dat was voor mij absoluut geen verrassing. Ik heb gewoon goede contacten gehad, ook met het hoofdbestuur. Uh, ik heb alle ondersteuning gehad die ik nodig heb van het partijbureau en van andere betrokkenen. Ik heb ontzettend veel positieve reacties gehad. Van buiten, maar ook zeker van binnen de partij. Uh, dus ik heb daar zelf uh, verder geen last van gehad. Um, ja, er is nog niet heel veel gegeten, geloof ja. ik. Maar neem vooral wat mee als, uh, als je nog geen broodje ja. op hebt. Ja. Um, maandag organiseren wij weer een lunch. Ik kan maandag helaas niet. Ik geef zelf les dan. Ja. Ja. Andere studenten. Bur van de, uh, ja. Ja. ja. Ja, maar. Daar wordt gepraat en gesmikkeld. We praten verder met Wilma Borgman, onze politiek-redacteur in Den Haag. Wilma, Paula Schot is niet de eerste vrouwelijke lijsttrekker van de SGP, toch? Nee, de primeur was vier jaar geleden in Bruines, in Zeeland. Daar was Lilian Jansen toen de lijsttrekker. Deze keer dus ook in Amsterdam. En verder staan er verspreid over het land... een stuk of tien vrouwen op SGP-lijsten... of combinatielijsten met de SGP. Maar in het eerste geval zeker meestal niet op direct verkiesbare plekken. Als ik zo luister, dan klinkt het alsof Schot... haar plek op de lijst zwaar heeft moeten bevechten. Weet jij daar meer van? Is dat ook zo? Dat is niet zo. Zo. Het lijkt inderdaad een logische gedachte... maar haar kandidatuur heeft een geschiedenis. Schot was al een lange tijd actief in de gemeentelijke politiek. En de SGP wilde eigenlijk wel wat doen met die 700 stemmen... die ze in Amsterdam zo'n beetje hebben. Ter vergelijking, Lara, dat is ongeveer 10 procent... van wat je nodig hebt voor een zetel in de Raad. Dus bij lange na niet genoeg om gekozen te worden. Schot zou eigenlijk op een onverkiesbare plek... op de lijst van de ChristenUnie komen te staan. Maar om een heleboel ingewikkelde redenen is dat niet gelukt. En om toch de SGP zichtbaar te maken in de hoofdstad... is vervolgens bedacht door de lokale SGP... dat er maar een eigen lijst moest komen met haar aan kop. Ze heeft dat niet gezocht, zeggen ze daar. Ze heeft het in overleg gedaan... Ja, maar ik begrijp dat het partijbestuur van de SGP... haar niet wil feliciteren. Waarom was dat dan? Ja, in het reformatorisch dagblad stond dat het partijbestuur... haar had gefeliciteerd met haar plek op de lijst. En dat was kennelijk zo gevoelig. Je hoorde haar dat net ook zeggen... dat het partijbestuur dat wilde corrigeren. Nee, er waren geen officiële felicitaties vanuit het bestuur. Ze zegt dat zelf ook. Dat heeft te maken met allerlei gevoeligheden... in de partij, want er staat immers nog steeds in de beginselen van de SGP... dat het zitting nemen in politiek organen niet aan vrouwen toekomt. En uh, wat je hoort bij de SGP is dat het partijbestuur... die gevoeligheden wilde erkennen, mensen niet op de tenen wilde staan... en daarom uh, dat beeld wilde corrigeren van die officiële felicitatie... want dat okay. zou een beetje impliceren alsof ze een keuze hadden gemaakt. Dat is niet zo. Overigens heeft Van der Staaij de partijleider gezegd... dat hij hoopt dat Schot in de raad komt... Uh, hij zegt dat het een mooi jubileumcadeau zou zijn... in het jaar dat uh, de SGP 100 jaar bestaat. Maar toch klinkt dit als een heel dubbel verhaal. Een dubbele moraal misschien ook. Zijn er toch tekenen van verandering in die partij... Uh, dat er misschien wel een rol voor vrouwen weggelegd is in de politiek? Nou, niet als je daarmee bedoelt dat vrouwen actief gekozen zouden uh, kunnen worden. Daar willen ze niet aan. Dus hun standpunt over vrouwen zal op korte termijn echt niet veranderen. Wat ze zelf zeggen is... ja, er zijn wel meer vrouwen actief in de partij maar dan op wat je kunt noemen een uh, typische SGP-manier. Ze stormen niet op naar het hoofdkantoor... om daar een plek op de lijst op te eisen... maar zijn bijvoorbeeld wel actief bij uh, de Mars voor het Leven... waar tegen abortus uh, en euthanasie werd gedemonstreerd. Dus wel op die manier, maar niet op een activistische manier... om een plek in uh, politieke organen op te eisen. Oké, okay. nou dat is toch een interessante ontwikkeling daar bij de SGP. Wilma Zeker. Borgman, politiek redacteur in Den Haag. Dankjewel je Kijken nog even naar de wegen in Nederland, Edwin Gerritsen. Het gaat langzaam wat meer de goede kant op na een uh, drukke spits. In Noord-Holland staan er opvallende fiets door ongelukken. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Henrikje de Ambacht en Sliedrecht. 20 minuten vertraging. De N2, de Randweg-Eindhoven richting Maastricht. Tussen Veldhoven en Knoopertleende heide een half uur vertraging. Vrijdag 16 maart, ja, u weet het misschien wel, inmiddels. Op vrijdag laten we u kennis maken met uh, goede muziek, live muziek in Nieuws Co. Vandaag van een intieme Vlaamse indie zanger, Dries, welkom. Fijn dat je hier bent. Hoi, aangenaam. Ik heb net al eventjes mogen genieten van je warme, diepe stemgeluid. Zullen we gelijk uh, de luisteraars ook lekker kennismaken met je... als ze nog niet bekend zijn met je naam en Zeker. je muziek. Wat ga je voor ons spelen? Mijn naam is Dries en ik ga het eerste lied brengen uh, over geld... of toch de keerzijde van de munt. Ja. Uh, het lied heet dan ook Money. Kom maar op. Money can buy you anything love cannot gain? How can I deny you a world full of glamour and fame? But don't come to me with your buckets of grief, my heart will have turned into a stone. Why can't To fight, and you are not trying alone. Oh, it's obvious, as it's always. Been, On others in the rudest of ways All to make we end the game Striking the equals with spikes on their feet And then spinning our lies in your face Believe me, any game will be lost And the money is always Toch? Dat is een mooie stem, hè? Ja, Dries. <laughs> uh, nogmaals, welkom. We gaan even, even kort praten, want daarna willen we je weer horen spelen. Um, kort geleden kwam jouw eerste soloalbum uit voor The Light in Thy Heart. Is dat een mijlpaal van jou? Want je bent natuurlijk helemaal niet vreemd met optreden. En um, je, je, je basis ligt bij de band New Rising Sun. Ja, dat klopt. Daar ben ik al een, een kleine tiental jaar mee bezig. Uh... Toen 2008, denk ik, als ik het goed heb. Uh, en sindsdien eigenlijk ook pas echt met muziek begonnen. Uh... En dat is hele andere muziek, hè? Dat is wat, wat, wat rauwer, toch? Eigenlijk valt dat een beetje mee. Ik heb er ook altijd de nummers wel voor geschreven... Um... Maar die is dan wel in volle formatie, dus eigenlijk met, uh, met een bassist erbij, elektrische gitarist. En waar lijkt dat dan meer op? En een denk drummer. Je? Ik... Goh, ik denk, uh, in de, in, met het kiezen van om solo te gaan, is, uh, heb ik meer de intiemere nummers eigenlijk voor dat project laten gaan. En zijn we met de band op deze moment meer samen aan het componeren. En gaat het ook meer richting, richting ja, als ik een, een, een referentie mag geven, meer Nick Cave in the Bad Seeds. Uh, oh, nice. Uh, Neil Young en The Crazy Horse. Maar zijn natuurlijk grote namen. Ik wil me daar zeker niet mee vergelijken. Maar... Nee, maar dan, dan kan ik je plaatsen. En, ja. en wat is voor jezelf als solo-muzikant je, je referentie? Door wie laat je je inspireren? Goh, het is allemaal een beetje begonnen met Bob Dylan natuurlijk bij mij. Uh, dat was dat een... herken ik wel echt heel erg in, in, in het, je muziek. In het ja, ja. nummer zeker, ja, denk ik. Dat is, dat is daar nog iets, het... Ja, het, het meeste dat er een beetje op trekt, zal ik, zal ik zeggen. Uh, dat is wel een beetje aan het veranderen. Ik vind mijn stem en mezelf uh, meer en meer in mijn muziek, zal ik het zo zeggen. En natuurlijk kom je ook veel meer geïnvloeden tegen. Hè, kom je dichter bij, uh, bij je eigen ja S smaak, wie je bent in de ja. muziek, wat je wil laten horen. eigenlijk wel, zeker het door ook met dat solo-project heel veel op te treden. Uh, ja, groei je daar wel in. gaat steeds makkelijker dan ook, hè, denk ik. Ja, het vertrouwen is er, is er echt wel. Ja. En dat was vroeger nog alles anders. Ja, ja vertel eens. <laughs> ja, gewoon. kun je niet. Beetje... Toch wel indrukwekkend, zo, voor ja. wie ze al staan. Of... Ja, tuurlijk. Ik kan me er zeker. iets bij voorstellen. Ik ben voorstellen. Absoluut, absoluut geen muzikant vanaf, vanaf jongs af aan. Ik heb eigenlijk altijd gevoetbald. Uh, oh echt? Ja. <laughs> <Ja. laughs> was je goed? Rond mijn, rond mijn twintigste echt begonnen met muziek. Dus Was je ook, goed in voetbal? Uh, ik, speelde toch, ik heb ook een tijdje in de Eerste Nationale gespeeld. Niet waar? Topsport, Goling, Genk. Uh, ja. Nou ja. Ja, Velen zeggen dat die combinatie dan een beetje raar is. Muzikant, voetbal. Wel, Voor mij nee. is dat beide een beetje creativiteit. Maar de, het soort wereld staat wel haaks op elkaar, denk ik dan. Ik ga dat even uh, opzoeken Ik uh, kijk geen voetbal, nee. nee helemaal. <laughs> um, ja, je eerste soloalbum. Is het allemaal eigen werk? Heb je dat allemaal zelf uh, ja, gecomponeerd? Klopt. en Geen, uh, geen, geen te covers, ja. Alle teksten zelf gemaakt? Ja. Waar gaan je liedjes over? Goh, uh, ik heb toen eigenlijk een, een redelijk zware periode achter de rug uh, gehad, uh, relas, relationeel gewijs, uh, mm -hmm. en vooral, uh, ja, muziek is voor mij deels ook therapie, om het zelf een beetje ergens een, uh, een plaats te geven, alles. Uh, daarom is het nogal een, een, een zware, toch hoopvolle plaat, denk Ook heel ik. persoonlijk dan, denk ik, de plaat? Zeg het nog niet. Heel persoonlijk ook? Heel persoonlijk, plaat, toch ja? wel. Het zijn ja. ook verhalen die over jou gaan? Ja, ja, Dikkels, uh, symbolisch verwoord dan wel, maar ja. Gaan we jou nog zien? Gaan we je veel zien de komende tijd hier in Nederland? Uh, er komen een hoop uh, optredens aan. Ik heb, ik heb tegenwoordig zo'n druk agenda met het optreden. Ik weet het niet eens meer. Ik, ja, in Rotterdam uh, zit eraan te komen. Dat weet ik dan nog eentje in, in en, Utrecht. En, en veel in en België ook, he, de in, komende week. In België ook heel veel, inderdaad. Okay. Ik, dus, ik werk eigenlijk met een boeker in België, Salmon Bookings is dat. En dan eentje in, uh, in Nederland. En dat is uh, Monkey Man Bookings. En zeker Kees Spuit en de lieve Marlies van Linzen, die voor mij de, de promotie heeft. Uh, Kijk, doet. die worden allemaal bedankt bij deze op ja. de radio. Um, Dries, kun je voor ons nog een nummer spelen? Ik kan. Heel graag. Welke ga je spelen? Ja, even stemmen natuurlijk. Even de kapodaster, heet dat, geloof ik, daarop zetten. En de kabel verwisselen. Ja, op dit soort momenten zou je eigenlijk een assistent moeten hebben, vind ik, Dries, hoor. Dat moet je eigenlijk niet meer zelf -vind, hoeven Ik vind doen. dat je dat heel goed doet. Uh. Oh, ja, even de tijd volpraten. <laughs> Want we hebben het natuurlijk wel eventjes gestemd... voordat uh, uh, Dries ging spelen. Maar ja, dan zet je zo'n gitaar neer... en dan moet het toch weer eventjes. Je moet wel een beetje opschieten nu... want anders hebben we straks geen tijd meer, Dries. Wat denk je? Ik nou, ga het gewoon Oké. Okay. 1, 2, uh, 3. De lied is ook van die plaat en heet uh, Jesse. She had sighed My dear, you are so brave But I had to go away Good luck to you Slowly started to cry he felt the blood run through his eyes Went back into the bedroom With one thing left to do Dit is prachtig. Dries, dank voor je optreden hier in Nieuws en Co. En succes met je debuurtalbum voor The Light in en Die Hard. Mijn naam is Thijs van der Brink... en vandaag ben ik voor de gemeenteraadsverkiezingen in Zutphen. Gaat de SP erin slagen om de commerciële thuiszorg af te schaffen? Wat wij willen is de marktwijking uit de zorg lopen, eh, tot op de bodem. En gaat de rest van de stad daarin mee? Dan ga ik vragen aan Lilian Marijnissen, haar lijsttrekker Matthijs ten Broeke... en aan de inwoners van Zutphen. Het is gewoon een strijd die jullie gaan winnen en daarmee wij gaan winnen. En wat mij betreft gaan we zo aan de slag. De peiling van Thijs, straks vanaf half zeven. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. 25 jaar geleden dacht ik erover om bij mijn uitvaart... mijn leukste vakantiefoto's te laten zien.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 Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl.